U kunt nu luisteren naar De Doos, regie Johan Wolder. Pardon, mag ik, mag ik u wat vragen, meneer? meneer. Ziet u hier iets... Ja, ja, een of andere doos. Ach nee, nee, dat is het niet natuurlijk. Ja, het kartonnen omhulsel, dat ontgaat u niet. Nee, nee, laat ik, laat ik mij wat preciezer uitdrukken. Ziet u iets in de doos? Nou, Aha, in, u aarzelt. In andermans doosjes kijken, dat doe ik niet graag. Het is gepermuteerd, meneer Zonderbeer, Kijk u maar. Ik toon het u, hè. U hoeft niet te vrezen dat het als ongepast zal overkomen wanneer u even een blik werpt in deze doos. Goed, goed, niet ongepast. Dus, maar wie zegt dat ik het wil? Het zou toch kunnen zijn dat ik gewoon geen liefhebber ben van het kijken in doosjes? dat komt voor. Het is een doos meneer, van een duurzame kwaliteit. Zoals je vroeger dikweg op de markt werd gewacht, ja, ja, mooi stevig karton met een enigszins door de tijd aangetast wit glanslaagje. Maar de doos, meneer, ik zei het u wel, de doos zelf is niet van belang. Het gaat om wat er zich in bevindt of wat er zich natuurlijk niet in bevindt, hè? Hoewel ik begrip heb dat het opzommen van de laatste hoedanigheid te veel tijd in beslag zou nemen. Ach, meneer, kijkt u even. Ze hebben me gebaanschuwd. Pardon? Voor deze buurt dat je lastig gevallen wordt. Het begint met het kijken in doosjes, en dan... En wat dan? Oh, nooit meegemaakt. Daarbij... Aha! Daarbij. De geboorte van een communicatie. Dat is altijd fraai om mee te maken. Vooral wanneer je zelf een niet niet weg te voor rol in dat communicatieproces vervult. Die doos is dicht, je kan er helemaal niet in kijken. Ja, mooi stevig touw vind ik niet. Het is nog van mijn vader geërfd. Een hardwerkend heer die nooit iets weggooide. Het is verdraaid lastig om in een dicht doosje te kijken. Ja, ik, ik ben nooit een liefhebber van open dozen geweest, meneer. De zonde de nieuwsgierigheid wordt niet alleen gezocht, maar ook niet zelden opgedrongen. U zult eerst het touwtje moeten weghalen, dan zult u het deksel eraf moeten halen. En dan, meneer, dan pas kan ik in dat doosje kijken. Uh, Pardon? Begrijpt u me niet? Amicia, ik begrijp u heel wel. Maar dat verzoek komt mij zeer ongepast voor. Men valt er voorbij niet lastig met de vraag... om van het persoonlijke eigendom om een touw weg te halen... daarna een deksel te verwijderen... en dat alles om kennis te nemen van een eventuele inhoud... waarmee u niets van doen hebt. Meneer, in deze doos bevindt zich iets dat mij zeer dierbaar is. Dat gaat vreemd niet aan. Je hebt dan niet dit leven af te blijven, o, hele dag, Ook met het staren van de ogen... mogen ze dat niet bezoedelen. Ik wil niets bezoedelen, man. Maar ik kan nou niet kijken in dat doosje Dat gaat niet. Is dicht die doos? Op, op, op slot zal ik maar zeggen. Ja, ah, meneer, u hoeft toch niet te vertellen over de toestand waarin zich deze doos bevindt. Wie kan dat beter weten dan ik? De eigenaar, de, de, de, de bezitter, de behoeder, hoe u het noemen wilt. Ik wil niets noemen. En waarom doet u het dan? Ah, jaloers. U kunt de idee niet verdragen zelf iets zo'n mooie doos met inhoud te bezitten. En wat dacht u, meneer? Dat ik met een smerige vooroorlogse met een kabel dichtgeknoopte doos over straat zou gaan sjouwen? jaloers, jaloers, jaloers. Wilt u even in mijn doosje kijken? Dat zal niet gaan, meneer, want u draagt een dergelijk iets niet met u. Had ik hem u zouden van mij in ogen kijken? ja, ja. ja, ja. Dat kunt u nou eenvoudig zeggen, in uw situatie zo zonder doos. Ja, dat is maar al te simpel. Het is toch meer dan schandelijk... dat iemand niet ongestoord met zijn bezit over straat mag kuieren. Ja, ja, mensen laten je nooit met rust. Wat je ook doet, stevig touw, een degelijke verpakking. En nee, we zullen desnoods met geweld bezit nemen van het kostbaarste wat je hebt. Zomaar omdat ze je toevallig passeren op straat. Dat is een schande... En dan ook nog, net doen alsof ze zelf ook een doos hebben. Of dat maar niks is. Meneer, weet u wel hoe oud ik ben? Drie wereldoorlogen heb ik meegemaakt. En nooit, nee, nooit. Zelfs niet toen ik honger had. Toen iedereen maar doodging alsof het geen geld kostte. Ja, toen zelfs mochten ze niet in mijn doosje trekken. Die doos, meneer, die doos is hartstikke leeg. <lacht> ja, wie gaat, wie gaat er nou met een lege doos over straat lopen? <lacht> Zo iemand, meneer, moet toch zeker niet wel bij het hoofd zijn? Ik groet u, meneer, ik groet u. Ze zullen je wel krijgen, vader. Reken maar. Wordt dat doosje opengemaakt. worden al je doosjes opengemaakt. Maken ze er een mooi tv-programma van. Sta jij voor gek. Weet iedereen dat er niks in die doos zat. In die lege doos. Niks. Doos leeg weg. wat flauwe kul. <lacht>